En ik ben Jan Heemskerk, en beeld en jij op Echtijan.nl. De hashtag op Twitter is Jan. Je kunt straks gratis gaan bellen met 0800-1121 voor wat een geleut. En de stelling van vanavond is wij willen het koningslied terug en wel nu. Ja. Nou, goed. En eerst uh, praten we verder met onze hoofdgast. Daphne Boer, die wordt dus verkracht in Libië door de zoon van Gaddafi. Maar krijgt al snel het vermoeden dat haar vriendin daar, uh, daar dus een wonderlijke rol in speelt. Alsof ze, ja, als het is uitgeleverd. Maar ja, je weet het maar niet, je weet het maar niet. We praten nog even verder met onze hoofdgast Daphne de Boer. Jij kan niet helemaal hard maken natuurlijk uh, dat uh, uh, die, die Talita dat gedaan heeft. Dus ja, dat kan je dus ook niet uitspreken. Um, tja, het idee is natuurlijk wel dat er iets mis is. Want ze draaien uh, als een blad aan de bomen om toen jullie in Nederland waren. Ja. Van de, de zorgzame vriendin die zegt, godverdomme, wat is nou overkomen? Verander ze, wat gebeurde er? Ja, ze veranderde in een bedreigende fake. Dan kan ik het eigenlijk wel best omschrijven, denk ik. Ik kreeg uh, allemaal sms'jes met, met uh, ja, dreigementen. En uh, ik hang je op aan de allerhoogste boom. En, uh... Maar waar kwam dat opeens vandaan? Ik bedoel, dat doe je toch niet zomaar? Nee, uh, omdat ze mij een dag niet kon bereiken... Was dat? Ja, ik was natuurlijk helemaal uh, gesloopt. En uh, ik sprak met niemand eigenlijk, nee. behalve mijn directe familie. En ze kon mijn dag niet bereiken en dat vond ze niet zo fijn. En dat was het probleem? Dat was het omslagpunt. Dat is natuurlijk een beetje gek, hè, dat, een, dat je een vriendin meeneemt naar Libië, die wordt daar verkracht. En als ze dan een dag de telefoon niet opneemt, dat je daar wil ophangen aan de hoogste boom. Ja, dat is wel een beetje vreemd. Ja, maar dat zegt toch ook wel iets over Grietje... dat ze natuurlijk niet helemaal goed bij het heuvel is, hè? Nee. Maar goed, uh, en, en, en wat, wat gebeurde er toen? Ik bedoel, een sms-ie, daar is het niet bij gebleven, geloof ik? Nee, een sms sowieso niet. Er kwamen tientallen. En uh, ja, ik krijg nog steeds heel veel sms'jes... van allerlei verschillende mobiele nummers. Dus ook dat kan ik weer niet hardmaken dat zij dat is. Dus dat uh, wordt op zich wel slim gespeeld. Maar uh, het, ja... Er is natuurlijk ook, uh, uh, toen zij weer naar Tripoli is gegaan... in het heetst van de strijd, toen je geen KLM-vluchten meer kon nemen... Nee. Uh, en zij vol in de media kwam... is er ook op een gegeven moment een persbericht uh, verspreid naar alle media... met daarin al mijn gegevens? En is er dus een soort van uh, jacht op mij geopend? Ja, terwijl, dat, dat, dat is toch vreemd, want die affaire, die, wat, wat zij daar toen te zoeken had... dat we, we zullen we nou, misschien wel nooit weten... maar dat had in elk geval niks te maken met jou. Niks. En, en waarom was dan zo belangrijk dat jouw gegevens in de openbare. Het is uh, dus een vragen. fijne waar aandacht afleider natuurlijk. Waar zou zij zich überhaupt bedreigd om hebben gevoeld? Want jij kwam terug uit dat land. Nou, het was een akelige toestand verkracht. Je wil die mannen aanklagen. Nou, tot zover lijkt er niks aan de hand. Uh -huh. wat, wat, wat, waarvoor zou jij op moeten worden opgeknopt in de hoogste boom? Überhaupt, op dat moment. Nergens toch voor? Nee, ja, ik begrijp het ook niet. Ik begrijp het nog steeds niet. Ik heb haar niks misdaan. Hé, hey, maar joh, ze heeft je sms'jes gestuurd en uh, mailtjes en shit, Kun je toch wel iets bewijzen? Ja, nee, maar ik heb natuurlijk alle sms'en bewaard, die liggen allemaal gewoon bij de rechter, die liggen bij de advocaten. Maar waarom kan je er niks doen dan? Uh, nou ja, omdat OM op een gegeven moment heeft alles geseponeerd tegen zijn gebrek aan bewijs. Ja, ik bedoel, die en... zaak tegen die, tegen die gozer van Gaddafi, dat is geseponeerd omdat hij dood was? Nee, nee, er is nooit een zaak geweest tegen hem. Oh, want... dat, ik heb gelezen nee, er... dat het geseponeerd was, maar dat, dat is tegen haar... Ah. Dat was tegen haar, want tegen hem heb ik nooit iets gedaan... omdat er geen internationaal verdrag was. Dus Nederland kon er niks mee. Uh, tenzij hij in Den Haag zou komen, maar dan zat hij hier al voor zoveel dingen. Nou, yeah. Dan is dit natuurlijk een peanuts. Yeah. Uh, dat was tegen haar. Het OM heeft dus geseponeerd wegens gebrek aan bewijs. Uh, ik heb daar een uh, artikel 12-procedure tegen gestart. Dat is het bezwaar, zeg maar. En na een jaar kreeg ik het dossier eindelijk in te zien. En daar bleek gewoon niets te zijn toegevoegd van al die mails en sms'en... en, en uh, berichten op internet die zijn geplaatst. Dus die heb ik alsnog kunnen toevoegen. En daar, uh, dat, dat, dat wordt nu beoordeeld. Ja, en, en, en daar reageert Talita ook weer op, neem ik aan? Ja, Talita reageert op af van alles, als zij het is. Maar uh, ja. Maar je staat ze ook voor je deur? Uh, nou, het is wel zo geweest dat na uh, mijn boekpresentatie uh, uh, bij Paul Witteman... is er heel regelmatig bij mij aangebeld. En als ik opendeed, was er niemand. En dat heeft ongeveer twee weken geduurd tot ik een camera heb opgehangen. En toen was het over. Ja, dat was niet de buurjongen belletje trekken? Nee, het zou wel heel toevallig zijn. Ja, maar, ja. Je, ja, maar je weet natuurlijk ook niet hoe zij dat ja, is. Goed, uh... Je hebt nu dat boek geschreven. Nou ja, dit is, uh, voor, voor, je hebt alle namen veranderd, maar het is voor iedereen, maar ook werkelijk iedereen duidelijk, uh, wie de hoofdpersoon in het verhaal zijn. Uh, de, sluit het iets af? Uh, ja. wat, wat, wat wil jij verder? Wil je, de, wil je alsnog dat ze voor de rechter komt en veroordeeld wordt? Wat, wat wil je nog nu nog doen? Nou ja, dat zou ik natuurlijk het liefste zien, dat ze wel inderdaad uh, op enig punt bestraft wordt. Want ik, ja, al is het maar op het bedreigen van mij, nadien. Uh, en verder, ja, weet je, dat hele boek is natuurlijk een enorme verwerking geweest. En het, ik heb het uh, op een gegeven moment uitgebracht. Of tenminste, ik ben ermee naar een uitgever gegaan. Omdat zij bleef dreigen met, jij komt in de media met naam en toenaam, met foto. Uh, wat we, zullen je kinderen daarvan vinden? Wat gebeurt hier? En ik dacht, nou ja, dan kan ik maar beter zelf mijn verhaal doen. Dan dat zij alleen maar bagger gaat verspreiden. Ja, zij gaat nu ook een boek schrijven, zegt ze. Oh, dat Waar, zal, ja. Waarin ze gaat vertellen dat jij alles bij elkaar hebt verzonnen. Moet ze doen. Ja, maar dan heb je natuurlijk weer twee mensen die tegen elkaar zeggen dat ze liegen. Nee, ik ben benieuwd hoe goed haar boek is. Ja, ik ook. Maar ja, wat vind je van dat ze dan, zeg maar, met, ha met haar story die komt? Ja, maar dat, dat roept ze al een jaar of twee, hoor. Dat was het eerste dreigment wat ik kreeg. Ja, misschien schrijft ze heel langzaam. Ja, dat zou kunnen. Nou, dan niet. zien we het over een jaar of tien wel tegemoet, toch? Nee, maar uh, zij zegt dat jij het allemaal hebt verzonnen. Ja. Ja, uh, hoe is dat bewijzen dat dat niet zo is? Nou, dat is dus het punt. Dat is dus nauwelijks te bewijzen. Uh, maar ja, weet je, dus, ja, tuurlijk zegt ze dat ik het heb verzonnen. Dat zou ik ook doen in haar schoenen. Nou ja, dat is dus de vraag. Want ik snap dus eigenlijk ook nog steeds niet waarom dat zo zou moeten. Je, je, nogmaals, wat er is gebeurd, is eigenlijk... Jullie waren daar tot dat met niks in de hand. Er is mm -hmm. een verkrachting geweest, dat is afschuwelijk. Uh, daar had je hiermee iets mee kunnen doen. En als hij gewoon naast je was blijven staan... had gezegd van, god, arme schat, wat vreselijk. Was er niks... Uh... Dan was het daarbij gebleven. Ja, dan had ik daar verder niets achter gezocht. Maar wat is, haar, wat, wat, wat is dan het punt? Ja, ja dat <laughs> moet jij aan haar vragen. Ik weet ook niet wat er in haar hoofd omgaat Er gaat nogal veel in om, wat nee, maar kijk, bijzonder uh, is. Uh, uh, uh, ze wordt er manier neergezet als een soort uh, slinkse psychopaat... die ze we, dingen weet in te, te draaien, die dingen weet te regelen. die, die het over, oh, hey, Je kan overnemen... Dat betekent dat die mevrouw een strategisch denker is. Dus de moet er in deze move een strategie zitten. Ja, nou ja, ik denk dat in eerste instantie... Uh, tenminste, dat ze mij de media uh, heeft gegooid... is gewoon aandacht afleiden, denk ik. Ja, begrijp ik. Dat, ze, dat ze omsloeg is, denk ik... dat ze gewoon uh, het heel vervelend vond... dat er dus van, uh, van het wij samen naar niks... al is dat dus een dag, maar goed... normaal mens reageert er anders op. Uh, daar werd ze zenuwachtig van, op de een of andere manier. Waarom word je er zenuwachtig van als je verder... Ja, of misschien uh, uh, hield er handeltje op te bestaan door, door, de, door jouw aanklacht. Want jullie kregen allebei 10.000 dollar uh, van die gozerd mee. Zij, ja. Het zat nou, ook ja, in mijn goed. paspoort, maar ik heb mijn paspoort nooit gezien. dus Nee, dat... hey, bol maar het, het, het zat in je maar paspoort. Dat was dus er was de, dat de bedoeling de, dat, de, dat jullie allebei de zakkie meekregen, neem ik aan. Dat bedacht ik me achteraf ook, inderdaad. Ja, dus dan heeft ze een handeltje. Dan was je handelswaar. Ja. Ja, ja, en daar, jij hield uh, door, door dit mieter uh, zou haar uh, winkeltje instorten. Misschien is dat het, ik weet ik wel. Ik uh, probeer ook maar een beetje mee te denken. Ja. Maar wat ik nog wel die, die dat, dat OM een gebrek aan bewijs. Als nou blijkt, hoe kan het nou dat een heleboel van dat bewijs niet in het dossier terecht gekomen? Ja, dat heb ik me ook afgevraagd en daarom heb ik het toegevoegd en het is ook toegevoegd. Ja, Heb je niet ook gevraagd, want ik bedoel, je kan aan de officier van justitie toch wel vragen waarom iets is zoals het is? Nee, dat kan niet zomaar. Je krijgt niet zomaar een gesprek met een officier van justitie. En uh, er is nu door, door de rechters uh, verzocht aan de advocaat-generaal om dus het bewijsmateriaal toe te voegen en opnieuw te gaan beoordelen. En uh, wat denk je wat er gaat gebeuren? Ja, ik weet het niet. Het, het is nu al een maanden geleden en er gebeurt vrij weinig. Dus ik, ik hoop toch dat er een keer wat gebeurt. Maar ja, je weet het niet. Maar wat is dan de aanklacht? Bedreiging? Uh, bedreigingsmaat en laster. Ja. Dus twee weken harken. Ja, nou ja, dan maar die twee weken harken. Ja, nee, begrijp ik wel. Maar het is natuurlijk penis vergeleken met wat er echt is gebeurd dan. Ja, maar ja, dat is niet hard te maken. Hotte van Je ook onwijs pissig op zo. Ja, natuurlijk, je bent pissig op haar. Maar ben je dan in het, het kielzocht daarvan ook niet ontzettend kwaad op de OM. Maar bijvoorbeeld ook sommige media die, die, die haar maar aan het podium blijven geven? En... Ja, nee, natuurlijk. Dat zij nog steeds een podium krijgt ergens. Dus daar begrijp ik helemaal niks van. Uh, weet je, het onderzoek het verhaal. Heb drie gesprekken met haar en ze wordt woest. Want dat is wat ze elke keer doet. En dan. Denk ik als journalist, merk je dat dan toch? En dan klopt er toch iets niet. En als je daar drie keer dezelfde vraag stelt. en je krijgt drie keer een ander antwoord. dan kloppen er dingen niet. Nee. Dus en waarom zou je afhaken zijn van de vrouwtjes die je woord zou ik zeggen? Ja. Dat, ja, dat dan laat je toen niet eraf schrikken. Nee. Nou, dan moet ik maar maar eens eventjes met deze zaak gaan bemoeien. Jan of niet? Blijkt <lacht> lijkt me typisch iets voor jou, Jan. Nou, weet ik niet hoor trouwens. Maar we moeten maar even kijken. Hé, hey, uh, Daphne, mag ik je hartelijk danken dat je bij ons was. en je verhaal hebt gedaan? Graag gedaan. Vond je het een beetje leuk? Ja hoor. Nou, dan kon ik het niet. <laughs> jij, voor jou nou, nou, Ze heeft af en toe best gegiegeld, even. Echt waar? Ja. Oh. ja. Het is een beetje een zwaar onderwerp, natuurlijk. Dus ja. Ik ben niet de hele tijd schaterlachend hier. Nee. nee, daar heb je ook wel een punt. Maar, ja, het nou ja, dit, dit, dit was. Ja, nou ja wat zullen we zeggen? Een akelig verhaal. Een vreselijk verhaal. Dat is dat vreselijk? Dank je wel. Ja. Nou Ajax, zullen we even een potje gevoetballen? Of Laten zullen we, we nog een we stukje we Koningslied we doen? We hebben gewoon een beetje... Nou... Nee, we gaan... Hey, ook leken... een stukje Koningslied? We gaan, nee, we gaan lekker voetballen. Jongen. Ah, we gaan wel aan. We gaan gelijk lekker naar Leo. Kom maar. Spurkte. Ah! Met Leo. Ah! Leo Driesen. Een heetle, hele, hele, hele goede nacht. Dat is maar één, dat is Leo Driesen. Heb je dan uh, Koningslied gemaakt, Leo? Uh, Jonas Moar is bij uh, Pek de schotelendste ex-PSV-speler. Uh, Ajax uit bij NAC. Dat moeten ze inpakken door een paar spelers te beloven om vol seizoen uit te lenen. Zo niet te doen we als 2007, Wilde is dat ook geregeld. En ik heb nog een leuk beetje. Ajax heeft nu precies evenveel punten gespeeld als Roda toen ze tweede werden. Achter Ajax en Kruis zegt: Ajax zit op 60% en we streven naar 90%. Zo, heer, was er nog wat verder? Veel inhoud in één keer zeg. Jongen, jongen, maar ook op, ja. een, op een rijtje. Ook dat je denkt dat het hangt allemaal in elkaar samen. Hé, Leo. Ik dat niet, maar ik, denk, ik gooi er even al tempo in. Wat? Uh, uh, Feyenoord heeft gewonnen van Vitesse. Hartstikke leuk, hartstikke knap, hartstikke geinig. Ja. Uh, maar dat is alleen maar in het voordeel van Ajax, niet? Ja, prima allemaal. IJs was gewoon kampioen. Maar IJs. Uh, ik, ik had net. Uh, uh, in 2007 denk nog die laatste wedstrijd. Dacht ja. dat, uh, dat PSV met één doelwitje nog even wist te winnen. Ja. Toen had Ajax. Uh, is toen in die aanloop in, in die week naar uh, de wedstrijd. De laatste wedstrijd die zij bij Willem II speelde. Een dom op in alle opzichten. Want uh, even een stukje geschiedenis. Henk de Kater was toen terug. Ja. Van Ajax. Ja. En uh, uh, Martin Geel, uh, technisch uh, directeur bij Ajax. En Dert van Wijk, oud Ajax. hij was trainer van Willem II, oh. die ken ik uh, toevallig goed. Oh, wel leuk! En aan het begin van de week liet uh, Ajax uh, optekenen... ...nou, nah, avond de zondag zal Willem II het probleem niet zijn voor ons, hoor. Nee. Uh, dan uh, dan uh, wordt het licht probleem licht bij uh, in Eindhoven. Daar moeten ze goed opletten dat er uh, niet te veel doelmeten gescoord worden daardoor PSV. Ja. Maar Willem II, dat is gerekend. Toen werden ze bij Willem II een beetje boos. Toen heeft Dennis van Wijk, de trainer van Wereld 2, even contact opgenomen met Ajax. En oh. zegt van jongens, dat is niet zo slim wat jullie doen, want mijn spelers worden steeds bozer. In principe vinden we het helemaal niet erg om PSV geen kampioen te maken. Maar als jullie uh, zo uh, in de krant blijven roepen dat wij geen probleem zijn, dan wordt het toch nog zwaar zondag. Daar heeft Ajax uh, helemaal niet op gereageerd. Ze gewoon gaan spelen. Terwijl ze op dat moment. Ja. twee spelers. ...hadden uitgelengd aan uh, Willem II. Kenneth Vermeer en uh, Jan-Arie van der Heijden. Ja. Als ze nou gewoon in de aanloop van die week naar Willem II waren toegestapt... ...en hadden gezegd, jongens, die twee spelers daar komen we vervolgens... ...hoe komen we daar nou wel over uit? En uh, als jullie nog een bij willen hebben, is het ook goed. Dan was het allemaal in orde geweest dat hij zoveel toepen te kunnen maken... ...als ze maar gedeeld hadden. Nee, dat deden ze dus niet. Bleef hoog en volhouden dat Willem II geen probleem was. Die boden onverwacht veel tegenstand. Wat gebeurt er in de rust? Martin van Geel wordt boos... Uh, bij het bestuur van uh, Willem II. En uh, Henk de Kaart is helemaal buiten zinnen. En uh, die uh, gaat ook roepen dat het schande is dat Willem II zoveel tegenstand biedt. Nou ja, ja, ja, ja, het einde van het, ver einde van het verhaal is bekend. Ik heb nog nooit een tegenstander. Ik was daar in Tilburg. Ik heb nog nooit een tegenstander uh, met uh, zoveel plezier. na Nederland van het veld die stappen. Want Willem II verloor wel. Maar hij scoorde net even een doelbeetje te weinig. Dus ik hoop dat ze. een beetje die les geleerd hebben. kan een beetje aardig vernak zijn gewoon. Nou ja, een beetje. Ze, uh, zijn, nou ja. Weet je? ja. Mooi verhaal, Leo. Niet zo dom doen. Dat is misschien. Niet dom doen, eh, hè? Dat is toch wel de, de Amsterdamse arrogantie, hè? Ja, maar dit ajax, deze spelers althans, hebben dat toch niet? Hé, hey Leo. Ja. Heeft de AZ nou expres verloren voor PSV? Nee, kijk, weet je, de KNVB werkt natuurlijk wel even in de hand. Dat, uh, dat er ongeluld wordt Vooraf moet je dat natuurlijk doen, moet je zeggen, moet je alle opties even nemen, kijken, ja, als. Uh... Uh, er staat op de ranglijst enzovoort, maar de, uh, AZ kon in theorie en kan in theorie nog altijd toch, toch nog na-competitie halen, hè, dat daarin terechtkomen, dat kan. Ja. Maar wat gebeurt er dan? Dan wordt AZ-PSV uh, als laatste wedstrijd gespeeld. Dat is al een uur voor het einde, voor de afloop bij AZ-PSV, de eindstand in Tilburg bekend. Ja, precies. Ja, en vanaf dat moment is het in alle geen wedstrijd meer geweest, hoor. Nee. Dat is even een appeltje-eitje voor PSV, want de marge voor AZ bleef zes punten ten opzichte van Roda, ja, dus... Uh... Dus jij zegt dat AZ niet heel erg zijn best heeft gedaan? Ik vond het een uh, open wedstrijd. Ja, een ja, open wedstrijd, ja. ja. Oh. Er, er zat geen in deze je, op de tribune, toch, maar gewoon toch, iemand met uh, een met stand uh, in Tilburg. Er zit toch ook gewoon, er zit ook gewoon veel meer achter dan wij denken, maar is zit een vies spelletje eigenlijk. Nee, hoor helemaal niet, want uh, ga dit, ga dit, kijk, dit soort zaken zijn natuurlijk helemaal niet aan te tonen. Wat ik zeg is dat het niet slim is van de KNVB om... De, om, om, om wedstrijden te, te, de, te Je weet al ja. maanden van tevoren uh, uh, dat die wedstrijd zit aan te komen. Dat hadden we twee maanden geleden al over, toen bekend was wie de bekerfinale zou spelen. En dan, en dan laat je het deze volle afwerken. Ja, dat is allemaal niet zo heel handig, hè. Hey Leo, even Ajax speelt niet zo goed tegen Heerenveen of vrijdag. Daar, daar, daar hoeven we niet moeilijk over te doen. Maar... Nou, eerst eerste half vier ging, dan moet de Heerenveen ook wel een complimentje geven, hij speelde goed. Ja, die speelde wel aardig, maar, maar uh, volgens mij had die, die, die hij twee uh, respectbandjes voor zijn ogen, zeg. kanonen. hoe heens ja, wil je het de, hebben, de eerste, joh? De eerste was uh, straks op duidelijker, uh, uh, zomer, met twee handen zelfs. Twee naar de handen, met, met, met volleyballen. En er is nog een overtreding gemaakt waar uh, uh, Keusje -Buur de vijfstap heel snel liet, liet nemen. Die overtreding was ook binnen de 16. Ja. Kijk, die, die, dat penaltygeval, dat fansbal nadust, ja, die jongen viel, dan kun je nog zeggen van nou ja, oké, okay, goed, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, dat kan me nog voorstellen. Maar er waren er wel twee <treef> penalties gewoon niet gegeven. Ja, maar ja, Ajax moet in de tegen Jereveen ja, ja. niet van dat soort situaties afhankelijk moeten zijn. Natuurlijk. Daar heb je wel weer een punt, Leo. Hé, hey, uh, sommige mensen met een uh, Ajax-hart zitten nog even met de billen te knijpen, maar, maar is dat nou ah. nodig? Nee. Nou ja, vier punten. Het is weg voor je het weet, hoor. Ja, maar... Uh, ik, ik, kijk, Nak is ook uitgevoetbald. Die, uh, die spelen dat nergens meer voor. En die zijn klaar. Die kunnen niet meer uh, na-competitie halen. En ook geen play-offs meer. Dus uh, ja. ja. Plichtmatig maar ja, ik heb, net, uh, ik heb net het verhaal uit 2007 verteld. Ik ja, een dat mooi verhaal. De, de lessen van de geschiedenis moeten geleerd worden. Maar het is een mooi verhaal, Leo. een heel mooi verhaal. Ja, het zelf op het plaatje. Ja, nee maar, nee, maar het was wel echt uh, dat je denkt nou, toch... Uh, ik had ineens het idee, verhaal. we zitten midden in de sportrubriek. Ja, oh. ja, had ik oh. ook. Ja. Ik denk, oh, uh, Leo die doet dan gewoon in één keer wat we eigenlijk al het hele seizoen willen, dat hij doet. Ja, oh. uh, ja ik vond het in ieder geval heel verhelderend en verfrissend. Nee, van, nee, ja, wel, vond ik vond het wel leuk, ja, Leo. Ja, heel leuk. Ja, nou ja, even nog wat ik in het begin ook heel snel zei, uh, bij uh, Peck dat het fantastisch doet, hè. Dit is vanuit niemand gedacht. Uh, Daar da Voetbal sinds dit jaar uh, uh, heeft uh, Peck uh, uh, van PSV gekocht, of gratis overgenomen, dat wil ik vanaf deze, dus. maar Junus Mokhtar. Mokhtar. Uh, uh, een uh, voorroedenspeler. en die heeft voor drie jaar getekend. Het is echt hele goede voetballer, gaat veel beter voetballen. Mocht zo weg bij PSV. Nou ja. Nee. Hé, oh, ja. hey, maar weet je nou. wat er grappig is van dat Peck vol, hè? Dat, ja. dat komt er dan in en dan denk je ach oh, gut, nou hartstikke leuk. Mogen een jaartje meeballen, kunnen ze weer even naar de eerste divisie. Nou. Maar, maar ze spelen hartstikke mooi voetbal, joh, die jongens. We winnen gewoon met 3-1 in Eindhoven, bijvoorbeeld. Ja, maar, maar, maar ook gewoon met mooi voetbal, niet eens met, met, met uh, lelijke bal ofzo. Nee, gewoon gedurfd naar voren toe voetballen. Uh, uitstekend gedaan. Ja, prima. Ik moet eerlijk zeggen dat, dat ik ook Heracles ook een, echt een, een leuke ploeg vind hoor, van het afgelopen seizoen. Nou ja, je ziet, er wordt veel gezegd over kunstgras en zo. Daar moeten we van weg blijven. Ik denk dat op een gegeven moment elk uh, uh, elftal met kunstgras gaat spelen. Maar Herakles en Texolle hebben allebei thuis kunstgras. En ja, als je op kunstgras speelt, dan leer je voetballen. Dan, dan is het het mooiste om zo te voetballen als die gasten doen. En daar hebben ze wel veel voordeel uit. Oh, maar is dat dan weer niet competitievervalsing? Nee, nee, want dat kunnen anderen ook doen, hè. Die kunnen toch de hele week op kunstgras trainen als ze willen. ja, ja. Dan nou, misschien een wat tijd voor VVV op een kunstgras op te gooien, daar. Nee. dat was verschrikkelijk. Dat was echt een heel verschrikkelijk veld. Maar die hebben wel gewonnen, hè, Leo? Nee, 2-2, hè. Gelijke, twee, ja, twee is, gelijk. is gelijk ook zo, ja, maar, maar dan. Nou, even wilt... iets opmerkelijks, vanavond bij Eredivisie Live zei even snel een morgen, morgen te lezen in, in de telegraaf, in de, in, de, in de column van Kruijf. Zegt uh, uh, ja, Kruipwater 60 Ajax. Ja, Ajax zit op 60 En hij streep naar 90 Nou, prima. Ik denk dat uh, dat altijd een mooie ambitie is om uh, ja, vooruit te... Ja, naar 90 procent, uh, Steven, dat zou je, uh, je als uh, trainer gewoon 60 zeggen. 60 procent van wat? Ja, 90 van 100 denk ik. Nee, maar 60 van 100 Ja, maar ja. van het potentieel. Uh, 100 van, wat? van het potentieel. Ja, precies. Maar je wilt toch niet naar 90 Je wilt toch naar 100 Ajax zit op 60% van de mogelijkheden en Kruis streeft naar 90%. Maar misschien nou, is, misschien als, Kruijf, is als, Kruijf, als Kruijf dat zegt, dan is dat toch zo? Maar waarom streeft ah, u dan niet naar 100%? Ja. Nou, misschien is dat te veel gegrepen. Omdat een een niet, ja! Sorry, is toch volkomen logisch, allemaal? Ik uh, vond je sterk uh, deze week. Mag dat ook een keer zijn? En, ook en sterk en stellig. Ja, en heel veel... Uh, een me hoop mening, een hoop opinie. Informatie. En het uh, een mooi, uh, mooi dat gedoe over dat oranje liet ver ver ver vermeden. Hè? Ja, daar sta je dan. Heb je de oranje liet gemaakt eigenlijk? Nou jongens, hey, dat sta je dan. Dat, dat, dat, dat, dat is al uh, drie maanden geleden. Is er een neefrolkram met een singeltje uitgekomen? Daar sta je dan. Hé hey, maar, Leo. Ja. Uh, nu wordt het een beetje persoonlijk hoor. Ik, ik weet niet of je dat vervelend vindt. Maar nee. jij hebt natuurlijk ook liedjes voor Marco Borsato geschreven. En niet, en niet zomaar de minste liedjes. En die, uh, die JPU-bank heeft daarna ook nog wat gedaan. Nee, ik heb wij hebben, uh, uh, uh, zeg maar ik heb in de beginperiode geschreven met, uh, met Han Koren heeft samen. Han Koren heeft een uitstekende tekst schrijven nog ja. altijd. Maar wij hebben, wij hebben nul en geen allerlei met het Koningslied gehad. Ja, nee, dat geen, begrijp ik wel. Van app, geen applicatie of zo. Nee, maar, maar bedoel, eigenlijk van... heb jij de echte hits voor Borsato geschreven en, en nu... Han, Han, Han en ik. Ja, ja. ja precies, ja. jullie met z'n tweeën en, en Jubin staat allemaal bekend als de man die dat heeft geschreven allemaal. Dat is natuurlijk gelul, dat was onze eigen Leo en Han Korenwolf. En, en, en, maar... Han maar Han Kornheef. Kornheef. En als je, dan, als je dan dat Koningslied hoort, wat, wat, wat denk je dan bij je eigenste selfie? Nou, ik moest denken. Nou, ik vind alle hysterie die er rondom is van dat vind ik wel weer typerend van hoe Nederland tegenwoordig in elkaar Ja, maar dat vraag ik niet. Nee, nee, nee, oké, goed. Even sec beschouwen. Dan krijg je toch een beetje het idee van het sprookje De Kleren van de Keizer. Daar heeft daar geen klein jongetje rondgelopen. die heeft gewoon gezegd van. klopt het, dit niet in de tekst. Want als je er dan gewoon naar kijkt. Als er bijvoorbeeld één regel door wind uh, en regen, sta ik naast je. Door wind en regen is een beweging en uh, dan sta kun je ik niet naast je, iemand nee, staan. Nee, nee, dat had nee. je al gewoon in wind en regen van moeten maken. Ja, of dat, dat, in zonneschijn. Nou ja, weet ik veel, maar, maar ja. dat soort de fouten hadden er niet nooit in mogen zitten. Los ja. van wat je verder vindt... En weet je de wat de ik de ook de vind, Leo? Nee. Dat moet ik even van het hart hoor, dat, dat is zo'n rapje erin. Oh mijn god, hé. Hey. Ah, ja je, dat nou, Nogmaals, je kunt daar over twisten en... en uh, uh, Drie vingers in de lucht, kom op, kom op! Ja, nee, nee, nee, nee maar, maar ben het er mee eens of ben het er niet mee eens... Ah, ...maar blij. dat zelfs het 8 uur journaal daarmee opent en de 8 minuten overwezen Ja, dat is een dat beetje is toch wel, Nederland Dat is toch wel een trieste verval van Nederland. Holland op zijn smals. Nou, nou Leo, gelukkig... Uh... Nou, ik hoop wel dat, dat, dat we daar dan ook wel uit leren... Dat, ...dat niet maar blind wat er op Twitter geroepen wordt... ...gepromoveerd wordt tot Nationaal nieuws. Nou, maar, dan lekker bij Twitter, want Twitter is gewoon de kroeg van vroeger en uh, uh, tomaten gooien van, uh, uh, van, van 30 jaar geleden. En, en daar moet je het bij laten. Daar moet je geen landelijk nieuws van maken. Nee, je hebt gelijk. Nou, Leo, lekker stampotje eten en uh, we spreken je. Dag Leo! Nee, als ik weer een politiek oordeel geef, dan, uh, dan word ik weer achter. Leo! Dat doen ook ook altijd. En, en de, de Brabant ballen ze nog een keer de vuist, hè? Leo! komen We komen er eraan. Dag Leo! Dag Leo! Het is trouwens wel een, wel een goede suggestie om het land van Maas en Waal te maken als uh, koningslied. In het land van Maas en Waal! Dag Leo! Dag Leo! Ja, dag. Echte Janne, Jan Roos en Jan Heemskerk. Hij is zich aan het zweet aan het werken op de sportschool. Onze Martien! Oh. Zoals jullie weten, houdt die Martin erg van die volle meisjes. Niet van die magere latte waar geen spek op zit. Je moet iets in die handen houden. Hè? Je moet na elke stoot haar lijf zien golven als water waar een steen is ingegooid. Enfin, die doene konijnen krijgen geen warme liefde van mij. Maar dat betekent niet dat zij moddervet moeten worden... Maar luister, ik ook niet. En dus zit Martin sinds kort op die sportschool. En ik erge me daar helemaal kapot aan die echte fatso's. Van die volgevreten wijven die denken dat alleen hun aanwezigheid in die gym zal helpen om af te vallen. Deze vet obstakels doen er helemaal niks. Zo spin ik. Dat is fietsen zonder vooruitgang. En die dikke zuigen komen altijd te laat. Zodat ze die warming op niet hoeven te doen. Als het ook maar een klein beetje zwaar wordt. Hè, als het een beetje zweten wordt. Als je een beetje moet inspannen. Dan moeten die wijven altijd pissen. Iedere keer wanneer het zwaar wordt. Moeten die wijven zeiken. Alle varkens. ...stappen gelijk af als je moet zweten. Krijgen ze opeens last van hun blaas. En ze komen niet alleen te laat. Ze gaan altijd eerder weg. Want, en daar komt hij... ...zij moeten op tijd zijn voor het eten. Martin wordt miselijk van dit soort mensen. En Marianne en als ze voor die spiegel staan. Maar eens met een beetje inzet... Iets en al die spekophopingen doen, nee hoor, dat ziet er niet in. Die dikte van het lijf is een minder grote ergernis dan het gebrek daar iets aan te doen. Wijheid is het einde van elke ambitie. Doe gewoon eens je beste, je aangespoelde padvissen. Godverdame. Denk daar maar eens over na. Tot volgende week. Ja, nou, ik meen het hoor. Waarom kunnen ze zich niet een beetje inzetten, hè? Iedereen moet er, godverdamme, naar kijken. Naar die dikke wijven. Naar die slappe hapen met van die hangbuiken. Smierig is het gewoon. Wat verdamme. Oh. <middels> nou, tja, ja. ja. Staatssecretaris Teven overlevert deze week een motie van wantrouwen... rondom de kwestie Dolmatov. En daar was lang niet iedereen blij mee. En een van de belangrijkste voorvechters van de Teven go home possie is Sharon Gesthuizen van de SP. Het Haags geluid. Een hele goede nacht, Sharon Gesthuizen van de SP. Goedenacht, meneer Roos. Goedenacht. Ja, Goedenacht, uh, meneer Hink. Ah, dat is feit. Ja, nee, zeg nou, het begon het allemaal met een verkeerd vinkje, die hele affaire Dolmatov. Hé? Eh? Wat, wat, wat? Uh, een beetje. Het begon eigenlijk, denk ik, met, uh, met, die, uh, uh, met het niet toestaan van zijn uh, asiel. Ik denk dat het daar uh, misging. Ja, hè? maar er was dat niet, want, want uh, er was een, ik las iets over een vinkje. Dan moest je iets ja. aanvinken, onrechtmatig in plaats van rechtmatig. Maar ging dat dan niet over zijn asielaanvraag, maar waar ging het dan wel om? Ging, dat ging om... Uh, ja, dat is een beetje... Ik probeer het heel simpel uit te leggen. Ja, dus, doe maar lekker hoor, doe maar lekker simpel. De advocaat had een uh, uh, had beroep aangetekend. Ja, ah. ik begrijp het al was, niet meer. Uh, kan het iets simpeler? Ja, <laughs> nou ja, hij, hij, hij was afgewezen zijn eerste uitwiel Oh ja, afgewezen. En dan kun je nog zeggen, ik wil toch nog... Dat we er nog een keer naar kijken. Dat had ja. een advocaat laten ja. weten. En dan hoort dat dus niet... Uh, dan hoor je dus niet meer uh, uh, in de gevangenis terecht te kunnen komen. Nee. Maar, nee. maar dat ja. is wel gebeurd. Nee, Oké. Okay. Ja. Ja. Mijn, mijn vraag een beetje over de hele zaak is, maar dan uh, doe ik het ook een beetje simpel. Uh, kan meneer Teven er nou wat aan doen dat meneer uh, Dolmatov zichzelf heeft opgeknoopt? Uh, Teven zelf heeft gezegd, staatssecretaris Teven heeft zelf gezegd dat er een, uh, een ja, hij noemde dat een kausaal verband, dus uh, de, de, de, de overheid heeft fouten gemaakt. Waardoor door met of in deze situatie. Uh, nee, de maar begrijp, ik, ik, ik, ik, het is een heel ernstige zaak. Je gaat er ook zeker niet grappig over doen. Ja. Alleen, uh, ik denk niet dat je zomaar opeens jezelf van het leven berooft, toch? Uh, nou dat denk ik in dit geval dat denk ik dat, dat wel alles met die asielprocedure te maken heeft. En meer omdat iedereen eromheen, dus niet alleen zijn advocaat, maar uh, want die is natuurlijk, ja, dat zijn belangenbehartiger, maar ook mensen die daar onof, uh, gewoon zeg maar onafhankelijk omheen stonden, hebben gezegd dat uh, op het moment dat zijn asielaanvraag werd afgewezen, hij compleet dicht sloeg. En uh, ja, echt totaal veranderde van een, een, een moedig en uh, openhartig persoon in een beetje een teruggetrokken, een beetje. Ja, een, een, een ziek persoon. Nee, begrijpelijk. Maar, maar het punt ja. is natuurlijk: door dit verhaal is, is men erachter gekomen dat dit uh, misschien wel in 100 fout gebeurt. Ja. En, en daar hebben niet de honderd uh, mensen zichzelf uh, verknoopt. Nou, en bovendien is het, volgens mij geeft nog steeds niemand toe dat dit ook misschien wel in 100 fout gebeurt. Sorry, wat zeg je? Want dus Jan, dat Jan niet... zegt dat er misschien wel een honderdfout gebeurt, maar daar heb ik nog niemand iets over horen Jawel, toegeven. Ja, het is wel zo. 300 keer heeft er, is, er, is er iets misgegaan met zo'n vinkje. En in zeven gevallen heeft dat ook tot een onrechtmatige uitzetting uh, geleid. Maar in één geval tot zelfmoord. Nou. En ja, dat. Dat is iets te uh, gemakkelijk gezegd. Het klopt wel dat er. Uh, kijk, Er wordt helemaal niet bijgehouden hoe vaak mensen suïcidepogingen doen in, uh, Nou, dan mag toch verdomme de de hopen de van de wel, center. zeg dat ze dat nee, er bijhouden. Wordt niet bijgehouden. Waarom dus, niet? Nou ja, suïcide zelf wel, maar pogingen bijvoorbeeld. Oh ja, nee, als het lukt, dan moet je wel hè, dat kan niet anders doen. Ja. Nee, ja, maar dat is toch wel, is dat niet. Maar, maar, maar, maar, maar nee, is dat er niet? Ja, nee, maar is de, dat de, wel de, niet interessant om dan is de vraag om dat wel bij te houden? Want ja, dat geeft natuurlijk zeker. wel de situatie aan hoe, hoe groot het probleem is. Zeker, maar ik, ik heb het ministerie ook pas sinds een paar maanden zover dat ze bijvoorbeeld bijhouden hoe, hoe vaker mensen worden geïsoleerd. Dus hoe, hoe vaker zo iemand in zo'n uh, zo eenzame opsluiting in zo'n kale cel wordt gezet. Weet je gaan. Ik, ik heb de ja. indruk dat, dat u vindt vele met u, dat, dat, dat het toch vooral die, die bewuste mentaliteitskwestie is in die hele asielketen. Dat dat, dat, uh, dat eigenlijk een beetje als lastig tuig wordt beschouwd waar je maar niet al te druk over hoeft te maken. En zeker niet al te humaan mee om hoeft te gaan. Is dat de kern van het probleem wat u betreft? Uh, ik denk dat dat wel een, uh, een heel belangrijke oorzaak is. Ja, ik vind dat, en dat is een, een van de belangrijkste problemen inderdaad, dat klopt wel. Ja. Ja, en ook een, het, het doofhouden voor uh, mensen die uh, daar kritiek op leveren. Dus of het nou van de ombudsman komt of van Amnesty uh, International of, of van de Europese... Uh, de, de, het, het comité ter preventie van uh, folteren en marteling. Dat is een heel uh, speciaal comité en dat gaat dan kijken. Het maakt niet zoveel uit waar de kritiek vandaan komt. Mensen houden zich er ja, een beetje doof voor. Is dat niet het diepste wat u eigenlijk teven verwijt? Wat, dat, dat, dat, wat, wat Jan bedoelt en waar ik ook heen wil is ja, zo'n incident Dat is een keten van gebeurtenissen en uiteindelijk loopt het verschrikkelijk af. Maar dat gebeurt niet elke week. Maar bent u eigenlijk niet vooral kwaad dat, dat, dat men zich doof houdt? Dat men zo inhumaan met die mensen omgaat? en Is dat niet veel meer het probleem waarom hoe je vindt dat Teve moet vertrekken. Ja, dat is wel wat ik afgelopen week ook steeds heb gezegd... tijdens de debatten die we hebben gevoerd. Of tijdens het, het hele lange debat. Het leek er wel twee of drie. Maar het was natuurlijk één groot debat dat we met Teve hebben gevoerd. Dat is inderdaad wel wat ik hem heb uh, verweten. Dat klopt. Hoe ja. erg is het nou eigenlijk dat Teve er nog zit? Nou ja, ik, ik, ik heb daar de afgelopen dagen natuurlijk nog wel even op kunnen herkauwen En dan denk ik van ja, stel je nou eens voor dat er... Iemand zou zijn hier in onze directe omgevingen, een, een vriend of een kennis of misschien wel een zoon of een neef, die zou gegeven met vertrekken naar een land omdat die hier niet veilig zou zijn. En die zou daar, onder verantwoordelijkheid van het regime dat daar zit, in de gevangenis komen. En uiteindelijk blijkt dan dat er allerlei fouten zijn gemaakt. Hij had daar niet in de gevangenis horen zitten. En hij is ook niet goed behandeld, Meestal nee, maar, zorg het niet maar, worden. En, er... en die persoon zou daar zelfmoord plegen. Zouden ja. wij dan vinden, als zo iemand dan daar zou blijven zitten, dan zouden wij volgens mij met heel groot gemak zetten. Nou, te zeggen, nou, het is een corrupte overheid, toch? Ik bedoel, nee, als je in een ander land. Corrupte gebeuren, overheid. Ja, ik zou dan wel zeggen, nou ja, weet je, ik bedoel... ik weet er dan niet, misschien niet precies van hoe het zit. Maar dan zouden we wel zeggen van dat stinkt, dat klopt niet, dat deugt niet. En hier gebeurt het ook. Hier het, gebeurt het wel. Meneer TV is ja. natuurlijk politiek verantwoordelijk, want hij heeft het dossier natuurlijk al uh, uh, overgenomen. Dan ben je politiek verantwoordelijk. En dat, bedoel, daar, daar is nog het mee gezegd. Maar nou, detentie doet hij al een paar jaar hoor, detentie Want daar was hij ook al verantwoordelijk voor toen minister Leers nog minister van Immigratie en Asiel was. Toen deed minister, uh, staatssecretaris Steven deed toen al de vreemdelingen-detentie. Dus hij is al wat langer verantwoordelijk. Nee, maar u heeft het over een corrupt systeem. Maar kijk, ik bedoel, ja. uh, de, ja, hoeveel, hoeveel mensen hebben nou die motie van Wantrouwen uh, uh, voorgestemd? Ja, de een derde van de Kamer. Ja, maar ja. we zitten toch in een democratisch proces hier. Dat is niet de meerderheid. Dus, uh, dus hij blijft zitten. Ja, dan, dan kan je dat een corrupt systeem noemen. Maar wat, wat is dan corruptie en wat is dan nee, nog uh, geen zeg, corruptie? Ik zeg, wij, wij zouden daar denk ik ons oordeel over klaar hebben... op het moment dat wij zo'n opzomming van feiten zouden krijgen over een land. Ik ben persoonlijk dus bijvoorbeeld nog nooit in Rusland geweest. Als ik zou iets zou lezen van nou zo gaat het er in Rusland... dan toen zou ik denken van nou, ah, zie je, een corrupt land. Het deugt niet. Ja, precies. En dat is dus wat er hier ook, wat, wat er hier gebeurt. Maar hoe nou, ver neemt ik u.? Ik ja, een derde van de Kamer. Nou ja, goed. Kijk, ik, als een derde van een de groep mensen waarvoor jij staat, als verantwoordelijk iemand, hè. Als een derde van die mensen zegt van ja, we hebben er geen vertrouwen meer in, in het werk wat jij doet. Ja, ik zou me dan. Dat is toch wel een behoorlijk uh, strenge ja. uh, conclusie. Wat vindt u dan eigenlijk van de rol van de PVD? Ja, dat hoorde hem niet een van de week op de radio. Nou, die die, die, dat die, die, die moest ontzettend <laughs> veel moeite doen om uit te leggen waarom dat, dat toch allemaal nog wel klopt, uh, Even een momentje, mevrouw Gersthuizen. U, u, u kent natuurlijk wel echte Jan en, en u weet u ook dat u nu eventjes flink de tijd krijgt om de PvdA de man te uit te vegen, hoor. Ja. Uh, wij zijn stil en, en gaat ja. u lekker uw gang. Kom maar, Kom maar op. Ik ben teleurgesteld. Ik denk nou, dat dat ik kan best wel wat scherper, uh... hoor. Iets ja, scherper. Ja. Iets ja. scherper. Ja. Woedend zijn. Je ja, uh, ja, kunt is... nu aan uw gang gaan. Iets scherper graag. Maar begin er maar. <laughs> nee, ik ben teleurgesteld. En ik hoop eerlijk gezegd alleen maar dat er in de achterban van de Partij van de Arbeid... en ook binnen de fractie zelf heel wat mensen zijn die zich intern ...ontzettend kwaad maken, waarbij het dus veel meer zin zou hebben als zij dat doen dan wanneer ik dat zou doen, want bij mij wordt het natuurlijk... Heel maar makkelijk. was er niet stennis in de PvdA met mevrouw Kariep, die een andere koers wilde op uh, asielzoekers uh, en een en andere wat rechtse lijn in de PvdA? Nou, en, en waar is mevrouw Kariep dan in, in deze? Ik las vandaag in de onweersproken en uh, formidabele NRC die krant die u wellicht ook uh, goed kent. Uh, uh, ja, die, ken, die krant ken ik zo goed dat ik hem daarom niet lees. Is dat die ja, dat je mensen niet alles weten? Procent. Nee, dat is een, een krant waar ze hele lange zin hebben met heel veel commas en uiteindelijk staat er niks. Oh. Maar het is, wel, het is wel leuk om dat te vertellen, dat je het leest. Dat is wel leuk. Ja, 25% van de mensen in de PvdA-fractie zouden zich volgens ingewijden hebben verzet, dus die zouden Zo. hebben gezegd van... Uh, maar ja, die 25% ja, dat is hebben dus geen ruk te vertellen, of, dat is duidelijk. Zeven, hè? zetel of zeven, is dat dan 7, 8 mensen. Maar die ja, die, die hebben alleen... dus geen macht, dus dat is makkelijk. Ja, we hebben gevraagd om een hoofdelijke stemming, dus dat, dat kent u wel. Dan gaat het op een gegeven moment gaat het van voor ja. en tegen. Uh, en dat doe je dan, zeg maar, als je nog een beroep wil doen, als je een soort ruimte wilt bieden aan mogelijke dissidenten in een fractie. Ja. Maar dat is niet gebeurd. En toen wou mevrouw Thieme dus, uh, van, de, van de dierenpartij die wou ook nog even een beetje de mans doen en die wou een motie van uh, vertrouwen indienen en die stond een beetje voor lul, hè? Uh, ik denk dat haar uh, intentie, dat die, wel, uh, die was, die was ja, een kind wel Maar dat heb je veel uh, met die vrouwtjes maar... die zo gek zijn op dieren, hè? de intentie Iedereen is goed, maar er uiteindelijk... Over. Ja, ja, het viel niet goed. Het viel niet goed in de Kamer, nee. Dat nee. was een beetje een inschattingsvrouwtje, hè? Dat weet ik niet. Ik denk, niet dat ze, ik denk dat ze het wel bewust heeft uh, gedaan. Voor wat? Zo. Voor aandacht? Nou ja, of dat ze gewoon heel duidelijk wilden maken van. Uh, ik durf jullie wel te zeggen dat je vertrouwen hebt. Maar het, het, het, ja, weet je, ik, ik denk dat VVD en PvdA gewoon vooral tegenstemden. Omdat ze niet met het uh, politieke statement wilden meedoen. Nee. Mevrouw Gersthuis, als u wakker wordt, denkt u dan ook wel eens aan Stamppot? Nee, eigenlijk nooit. U bedoelt met die W van Willem. Ja, met en die de, drie vingers in de lucht. Kom op. Maar ik kom weet op. ook niet zo goed wat nou die W met Stamppot te maken heeft. Maar dat, Oh, dat is dan misschien wortelstampot, of uh, is het dat? Nou, volgens mij is de W van Willem. Winter, winter, ja, wortel. Winterwortel. Ja. Ja. Vond u het leuk Oranje liedje? Oranje ook, ik ja. vind het heel gek. Ja. Maar het is een slecht liedje, hè? Ik heb het nog niet echt heel goed Oh, veel meid, klaar. wees blij, joh. Dan, dan, dan, dan, dan hebben je oren nog niet gebloed, tenminste. Nou, nee, ik vind het wel een beetje. Laat zou zeggen dat je niet waar. asielzoekers laat horen. Want dan gaat die rating omhoog, hoor. Ik denk als je niet asielzoekers laat horen, dan maken ze zich allemaal uh, even aan ja, hun leven. Dat denk ik ook. Oh, bah, wat een akelige vergelijking. Weet je, wat ik wel jammer vind, <laughs> is, is dat het. Ik ben helemaal niet zo van uh, dat je nou per se jezelf verbonden moet voelen door het Koningshuis. Maar het is wel leuk als je je als natie, als, als land laat. Als alle inwoners laat binden door één lied. Dat zou toch fantastisch zijn? Ja. Maar we weten natuurlijk allemaal dat het onmogelijk is. Het is volgens mij onmogelijk om een nou, nummer te verzinnen, wat meneer Roos en meneer Heemskerk en ik alle drie mooi zeker. vinden. Dat lijkt maar, me heel erg moeilijk. Maar met dit nummer weet je zeker dat, dat, dat <laughs> uh, alleen de doofstom in Nederland denkt... nou, nah, het is wel wat. Nou, dat is denken. Het toch wat is een beetje de... binding, want iedereen doet zijn best om erop af te geven. Ah, oh, ja. zo is het. Nou, mevrouw ja. Gestehuizen, gaat u lekker slapen, want u heeft... Uh, God, wat was het een drukke week, zeg. Ja, ja. De, zeker. Je, de, doet u nog veel aan uw hobby, boetseren? Afgelopen weekend niet, uh, maar ik ben uh, wel weer aan het schilderen. Ja, ja. Vesthuisje is een bijzonder kunstenaarswijk. Echt waar? Ja, een creatieve, meid. Ja. Boetseren en schilderen. Ja. Voor jou vooral hakken, hoor. Boetseren doe ik echt niet. Hakken. Ja, ja. Hout. Lekker hakken, nee, steen. Steen hakken. Ja, nee. Steen hakken, eigenlijk. Moet je mevrouw van Gestenhuis achter zo'n stenen met zo'n beitel en dan rammen erop? joh. Ik vind dat een <laughs> stuk erotiek, joh. Ik hoop ik, ik word toch wel een beetje. Nou ja, hard. goed. Nou, ja. Uh, uh, uh, mag ik u een prettig slapen wensen? Ja, dat mag ik zeker. Nou, wat rustig dan! Daar en heren, dag. Dag. Dag. dag! Het Haag's Geluid. De Liefse Sportel. Kost op de ATV. Dagboek van de spanter. Ik zat er al een tijdje op te wachten en deze week was het raak. Er waren weer eens nieuwe werkloosheidscijfers... een diepte-record in absolute aantallen... en dus blinde paniek en losgeslagen deskundigen in alle media. Het wachten was op de gek die het ter sprake zou brengen... en ik werd niet teleurgesteld. Helaas ben ik de naam van de smeerlab vergeten... Anders had ik hem hier graag aan de schandpal genageld. Maar het was op Radio 1, de interviewster was te jong om beter te weten... en de man begon over ATV. Stel nou dat we allemaal korter gaan werken. 36 uur in plaats van 40 en dan 10% van ons salaris inleveren. Als 9 mensen dat doen heb je een nieuwe baan gecreëerd... en ook nog geld om hem te betalen. Zou dat nou niet prachtig zijn en sociaal solidair? dat dan op zo'n onschuldig nee, wat ik nou toch voor superleuk een geniaal plan heb, Toontje. En die verslaggeefster, die dus te jong was om beter te weten, ging er met boter en suiker in. Je hoorde haar denken, nee, maar de werkloosheid wordt hier opgelost in mijn programma. Ik word beroemd. Gelukkig was er ook iemand in de studio die de jaren tachtig had meegemaakt. En dan niet in de wieg. En die wist, wat ik ook weet, deze truc is al eens eerder geprobeerd. En gelukt in de vorige crisis. ATV arbeidstijdverkorting. Minder uren voor minder geld. En dat zou banen opleveren. Maar ja, negen kleine stukjes van negen banen... maken samen nog geen nieuwe baan. En bovendien, nieuwe banen creëren... was überhaupt nooit de bedoeling. De bedoeling was, en is... mensen hetzelfde werk laten doen in minder tijd... voor minder geld. Een ordinaire salarisverlaging... in ruil voor een dooie mus. Vier uur extra vrije tijd per week die je namelijk in de praktijk nooit kunt opnemen... omdat je je 40 uren werk nooit afkrijgt in die pokken 36 uur. En wel uitkijkt om een keertje op je recht te gaan staan in tijden van crisis. ATV was de grootste diefstal in de geschiedenis van de arbeidsmarkt in Nederland. En niets anders. En dat mag nooit meer opnieuw. Die ziener op de radio moest zijn woorden inslikken en toegeven... dat ATV niet gaat om het creëren van nieuwe banen... maar om het behoud van oude om de hoop dat werkgevers mensen misschien wel in dienst houden als ze minder kosten. Dat is ook niet leuk, maar als dat is wat je wilt, wees er dan verdomme eerlijk over. Dagboek van de liefdespanter. Je kan nu gratis bellen naar 0800 1121 om je mening te geven over de stelling. En de stelling van vanavond is, wij willen het Koningslied terug. Zo is het, Jan. Nou, heel uh, uh, ongerelateerd nieuws. President Chavez van Venezuela is dus dood. En Nicolas Maduro was zijn kroonprins. Maar daar ligt de tegenkandidaat Capriles zit niet zomaar bij neer. Gevolg, hele spannende verkiezingen. Maduro wint met minim verschil en wordt uh, uh, gekroond, zeg maar. Maar de, st de stemmen worden desondanks geheel hersteld, Jan. En we bellen even met de echte janne-correspondent uh, Marion van Rooyen over de toestand in uh, Venezuela... Hele goeiedag, Marion van Rooyen. Hallo, hallo. Gaat het goed, Marion? Ja, gaat prima. Fijn om te horen. Zeg die, die, die Maduro, het was toch een, een, een, een, een soort tweede Chavez, een vriend van de armen? Oh, absoluut, absoluut. En dat mocht hij willen verder. Dat hij een tweede Chavez was. Het ellende is: het is een hele, hele, hele slechte kloon van Chavez. Het is af en toe tenen krommend hoe hij zijn, zijn grote voorbeeld na probeert te doen. Nou, en dat bleek ook wel bij de verkiezingen. Die man heeft het voor elkaar gekregen om in één maand tijd... terwijl het, het, het hele volk zat te rouwen... en, en Chavez ongeveer tot de, de nieuwe Jezus Christus uit zat te roepen nadat hij dood was... om één miljoen stemmen kwijt te raken. Oh, Door uh, zo'n ongelooflijk slechte imitatie van Chavez te doen... dat mensen gewoon uh, massaal wegliepen. En hey, die, die Chávez, hè? Uh, is dat ook een soort Jezus Christus daar? Dat is, dat is het absoluut. Dat is het absoluut. Kijk, Chávez, uh, die, die zal de geschiedenis ingaan uh, als, een, als een halve heilige. Maar ja, het probleem is, wat nu, hè? Maar het was toch ook gewoon een, een gehoorde dictator, of ben ik nou gek? Nee. Oh? Nee, je bent niet gek of nee? Het is geen dictator. Nee, nee, nee, nee. Ben ik nou niet gek? Het, ja, ik denk dat je gek bent. Hij, oh. hij is altijd democratisch verkozen. Je kan uh, hoog of laag springen, maar dat, dat, dat is wel een feit. Ja, maar in die tussentijd kun je ook morrelen aan, aan, aan bepaalde rechten, mensenrechten bijvoorbeeld. Kan je doen, en dat, dat weet je ook. Maar goed, zijn voorgangers deden dat ook. En op het oh. Latijns-Amerikaanse continent is, uh, is democratie een uh, zeer relatief begrip. Hoor. Zeg, dan kun je nog heel even voor, de, voor, voor, voor mij en misschien de mensen die het ook niet meer helemaal scherp hebben... wat was ook weer zo ontzettend leuk aan de Chaves? Hij zei soms echt alles wat sommige mensen uh, dachten maar niet durfden te zeggen. Bijvoorbeeld dat hij uh, tijdens de Verenigde Naties in, uh, in New York... een grote vergadering, dat hij dan op het spreekgestoelte staat... En vlak nadat Bush gesproken heeft en hij zegt... het ruikt hier uh, naar zwavel... Het ruikt hier naar een zwavel. Oh, dat komt omdat de duivel hier net geweest is. Ja, dat is natuurlijk dat best wel geidig. Na de, na de invasie in, in, in Irak, weet je wel. Maar dat is toch best ja, wel dat... genant, of niet? <laughs> ja. De, voor je staatshoofd wel. Maar het werd hem vergeven. Maar de, de, de Chavez is eigenlijk de bevrijder van de armen. De, de, de veel genationaliseerd en zo. En, en, en, en dus eigenlijk altijd uh, gezegd: Nou, ik ben hier voor de armen. En, en de rijken die, die, die krijgen de pleuris. Maar en Maduro, die heeft het dus eigenlijk, zou je dat zelf graag willen nadoen. Dat is niet gelukt. En zijn, en zijn, en zijn uh, concurrent is een zekere Capriles. En dat is gewoon een centrumrechtse politicus, ja toch? Ja, nou, dat heb je aardig samengevat. Nou, ja. Dat heb je nou, goed ja, je gedaan. Doet je en nu uh, gaan ze de stemmen hertellen. Ja, want het is blijkbaar ja, toch een heel ja, klein verschil. Ja, nee, dat gaat nog een tijdje. Ja, ze gaan de stemmen hertellen. Maar ondertussen is gisteren, uh, zeg maar, de klant de van Chavez wel uh, geïnstalleerd als president. In principe voor zes jaar. Oh. Uh, maar goed, na drie jaar kan er ook wel weer tussentijds uh, een referendum gehouden worden. Nou, de, de, de boel staat wel op scherp in, in Venezuela. Hey, nou, het is wel op scherp, want het is 50-50 was de stem. Hè. Echt 50-50. Het land is nog verdeelder dan het ooit was. Chavez heeft het land verdeeld, dat is waar. Door, door, door iedereen die hem niet, niet, niet aanstond uh, uit te maken voor rijke, voor rijke klootzak. En, uh, en Maduro uh, gaat, daar, gaat daar in feite mee door... Maar uh, het is helemaal lastig nu er een 50-50 is. En tja, we staat toch altijd rond de 60, 65 procent. Maar die Maduro, ja. die, die is nu gekroond uh, uh, president daar. Maar voor hetzelfde geld komen ze erachter dat hij dat helemaal niet is. Mm, ja, maar het... het ja. Wat, wat moet je met 200.000 stemmen verschil, de, de, de ene kant op of de andere kant op? Kijk, het enige wat je kan doen is natuurlijk elkaar de hand schudden en zeggen... het gaat economisch zo slecht, want dat gaat het. Laten we er samen de schouders onder zetten. Maar in plaats daarvan eh, zitten ze elkaar, eh, zoals de afgelopen 17 jaar, eh, onder Javis. ...totaal voor rotte vis uit te maken. Nou, like Nederland wil ze. Oh nee, ja, de, we, de, we de hebben de juist... Nee. Zeg Maar dus, de, de, wat je zegt het zelf al... ...dat, dat, dat, dat die heilstaat van Chavez ...heeft het toch in elk geval niet opgeleverd... ...dat het uh, daar zo lekker gaat economisch verder. Maar waarom willen die mensen in godsnaam dan... ...die Maduro als een soort Chavez 2? De resterende 50%. Ja, ik zeg je steeds minder... ...Kijk, Chavez heeft, heeft natuurlijk met... ...het is een olieland... ...en heeft dat oliegeld in sociale programma's gestoken... Uh, voordat Chavez verkozen werd, was, was 80% van de bevolking, een van de rijkste olielanden ter wereld, zat onder de armoedegrens. Dus Chavez had wel een punt natuurlijk. Ja. Hè? En hij heeft, hij heeft dat geld van, van de olie heeft hij in sociale programma's gestoken. Dat betekent dat iedereen nu een soort van... Uh, hoe heet het? Uh, uh, gezondheidszorg uh, heeft. Dat, dat mensen een soort bijstandsuitkeringen hebben, noem maar op. Dus voor de armen was hij een grote held, want hij heeft ook werkelijk, daadwerkelijk een aantal dingen gedaan. Zeg Maar Jon. dat oliegeld is op aan het raken, daar komt het op neer. Zeg maar, Jon, wat, wat vinden ze daar in Venezuela van het Koningslied? <laughs> Weet je, de maat klopt niet. Dat zeggen ze daar op straat? Ja, het is de maat, het is de maat. Ze zeggen, nee, het gaat niet Klinkt om de tekst, niet. maar de maat klopt niet. De maat, ja. Nou, ja. ja, mooi nou ja, algemene, is... Ja, ik heb een peiling gehouden, is de algemene opvatting daar. Hartstikke fijn. Nou, Marjo van Rooij, mag ik hartelijk danken dat je ons even te woord wilde staan? <class Éans> <Geng> Dankjewel, ciao. Dankjewel, je Ciao, ciao, ja, ciao. Het is toch. dat maakt toch Ciao, wat een hartstikke motor, <hombres> Wat een geleuter. <m Product> Wat een geleuter. Ieder voor krijgt het koningslied dat het verdient. En god, wat moeten wij dan een vreselijk voor zijn. Want het koningslied van de hand van John Eubank... is zo ongelooflijk waardeloos recht. Het bloed loopt gewoon uit je oren naar de eerste klanken. Maar nu heeft meneertje Koekenpeertje dus het nummer ingetrokken. En dat vinden wij nou ontzettend jammer. Ja, ja want ook al is het waardeloos... Het was wel ons koningslied. Het was ons koningslied. Ja, dus, wel gratis 0821. En dan geef je mening over de stelling van vanavond. En de stelling van vanavond is Jan. Ja, dat is uh, als volgt, Jan. Wij willen het koningslied terug... Mooi gedepoord. Ja, nou, weet, je, weet, je weet je wat, net hoorden we nog op het nieuws... dat, dat er dus de hele dag achter telefonisch overleg is geweest tussen... De hele dag. De, het, het comité... Ja. Weet ik veel. Zeg maar, maar er moet dus iets gezongen worden hè? in Ahoy of zo. En, en, en of dan ook. En dan weten ze niet wat. En ik zie het, is ook best een nationaal probleem aan het worden. Dan ah, maar. je liedje en dan is het klaar toch? Ja, yes. Ik zou het ook yes. zeggen, joh. Zeg, Bel even die U-bank en zeg gewoon, joh, we, we, we, sorry, sorry. We, we, we hebben we niet zo bedoeld. Nee, op Twitter en, allemaal. Ja, en dan halen we lange Frans, moet je eruit halen voor de rest is top. Ja, precies. Thijs, vind jij ervan. Ja, eens met de stelling. Die John Yubank, uh, die uh, gaat er gewoon vandoor, man. Die ja. maakt, ze moeten gewoon zijn werk moet die afmaken. Ja, precies. Slaat, slaat toch helemaal nergens ze op? Uh, iedereen heeft meegewerkt en een week voor, voor de Kroning trekt hij zijn keutel in. Ja, dag. Uh, uh, Jubek, maak je karwei af. Ja. En, en je voordeur ziet er mooi uit, Jan Roos. Hé, hey, dankjewel, Thijs. En dit is de grondverf nog maar, hè? Ja, ja, moet je nagaan. Als je straks uh, zeven lagen keiharde panzergroene lak over over gaat... Waarom grijs? Waarom grijs? Uh, dat is een uh, grondverf. Uh, Thijs, grijs, dankjewel. Uitreis, wat een gelukkig. Ja, dag, Ellie. Dag. Wa dag Janne. Wat, wat vindt u? Nou, moeten we dat, uh, dat koningslied moeten we toch gewoon terug. Moeten we nee, gewoon toch draaien? We gaan, gewoon, we gaan John even vergeten. Oh. Oh. Tenminste, uh, voor het Koningslied. En we gaan gewoon voor Walter. Voor wie? Walter voor Walter Kroes, die heb ik vanavond gehoord. Ik vind hem helemaal leuk. Oh, maar heeft hij ook een koningslied, Ellie? Ja, absoluut. Hé, hey, oh, nee, Kabouter, niet. zoek jij dat heb nummer eens even niet, op. Heb je hem nog niet gehoord? Nee, joh, nee, we laten de Kabouter nee, het wel nee, even opzoeken. Ik, ik probeer het ook een beetje te vermijden, hoor. Is, als ik heel eerlijk die is, ben. Is, die is hartstikke leuk. W uh, Walter, Cruzeconin oh, is niet ja, Kabouter. We, hey, ze, we zijn er bijna, we zijn er bijna. We, we gaan kijken of we hem straks uh, kunnen, kunnen we dat draaien, denk je, Kabouter, of niet? Gaat het niet meer lukken? Ja, hij die, die, die, die staat op YouTube. Die moet je... Oh, nou, wil Wil even kijken, Heb je, weet je, al een catchphrase of een regeltje, een zinnetje zinnetje. Hoe heet het? Eh ik heb hem vanavond pas gehoord, maar hij sprak mij ontzettend aan okay. en dat is echt gewoon een meezinger. Nou, ja, super het is wel leuk. heel nou, treurig dat we zo zo, zo, dan een liedje van zo'n zaankanten moeten zingen, maar we het maakt niet uit. Nederland ja, zoek, kleurt... Zoek, zoek, zoeken heet, jullie nou even op. Het heet... Het heet trouwens... Het heet trouwens... Het heet... heet -E. en opzoeken. <laughs> het heet Nederland kleurt oranje, wou ik even zeggen. jongen, jonge. ja, nou, Dat leut er maar door me heen. Ja, goed. Nou, dankjewel, heel ja. Ja, Nou, dan bedankt, Ellie. Ja, we gaan ja. even kijken. 0800 NTW, geef je mening over de stelling van vanavond. Wij willen het Koningslied bye terug. Bye. Ja, dag, ja, dag. Ja, dag, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, we willen het Koningslied terug. <laughs> 0800 2, dan geef je stelling over de, deze mening... En, uh, of, of iets anders. nou Dan heel hi. Ja, hallo. H -h -h -hallo. De RVD heeft om uh, twee minuten over elf bekendgemaakt dat er de morgen, de ja. ja. morgen een oplossing komt voor het Koningslied. Vandaag. De Rijksvoordekendienst. Oh, dat is mooi. En, dit, uh, is zeide, zeide, uh, dit is zijde. Maar jullie ja. uh, vriend Leo Driessen. Daar ben je een beetje bagatelliseerd over. Maar die man heeft dus gewoon dromen zijn bedrof van Marco Borsato ja. geschreven. Ja, hij is niet de minste. Dat is echt niet de minste. Dat, de, dat nummer heb geloof ik uh, 15 weken op nummer 1 gestaan. Ja, ja dat, was de, dat was de grootste succes van Marco Borsato. Die ja. schreef ons Leo. Ja. Ja. En maar dat is ik je niet, nou die Marion van Rooijen en Leo Driesen samen een nummer laten maken. Ja, maar ja. ook de muziek en Leo de tekst. Dat is een goed idee, hoor. Oh, moet je, je, je even uh... ja, de binnenkant van je ogen kijken. Leo Driesen ja. die met Marion van Rooijen een nummer maakt. Ja. God Ja, niet het nummertje, gewoon een nummer. Muziek. Ik word een ja. beetje Wat is daar raar aan? Ja, nee, Jan dat maakt het weer in het seksuele. Dat is gewoon, uh, weet je, een nummer maken. Dat is, uh, weet je, innuendo is dat. Nou, dat maakt niet uit. Dat is Jan. Het is zijn hele avond gaat hier al over seks. We wordt gek van die man. Ja, Echt precies. Hey, hartstikke goed idee, Michiel. Ja, goed idee, Michiel. Dank ja, want, je wel eh, voor alles. Wat? 0-1-2-1, als je je mening wilt geven over de stelling ja. van vanavond. Wij willen ons koningslied terug, want dat is ons koningslied. Ja, precies. En, en hoeven we van de, de volgende bellen hoeven we geen tekst, alleen muziek. Niels, ik heb begrepen ja. dat je een koningslied ja. maakte. hebt. Ga, Kom, zei, maar. spelen maar hij moet sowieso, moet inderdaad terugkomen. Oh, ik, ik zeg de... toch spelen maar, ik zeg toch niet praten maar Niels, hoe is dat, dat is afgesproken? Komt-ie, komt-ie. Daar sta je dan, juistje roos met de hipste bril. Grote borshallen van een man, ik verschenk je tegen borshallen. Ik breek ook je bril. Nou, prachtig. dankjewel. Peter. Er moet toch wat een geleute tussen, joh. Zou je nou eens wat het concept. Ik ga maar gewoon door met het programma. Er was een Twitter-opgozer die zei van... dit is in dit programma. En ik denk dat hij zo langzamerhand wel een punt heeft. Ja, nou in. Nou ja, goed, ik ga ook gewoon maar mee door. Maar hij heeft wel een punt. Het concept valt uit... Wie is we Ik denk Peter. Ja, Peter. Hallo. Dag Peter. Dag Peter. Wat vind je... Ja? Ik vind het werkelijk geklaagd dat wij in een tijd dat we bijna 700.000 werklozen hebben, een niet-regerend kabinet, ja. een lul van een premier... Ja, ga door. Uh, uh, de grootste crisis, economische crisis sinds de jaren tachtig. Ja, we hebben problemen, ja, ja ik begrijp je Druk zitten ja. te, zit te maken over een of ander ontzettend onbenullig liedje door een ontzettende klojo geschreven. Ja, Peter, ja. dat deden de Romeinen ook al, hè? Weet je, daar gingen die lekker, en dan gingen ze allemaal spelen in het circus doen met brood en leven en toestanden. Maar ik heb een suggestie voor John Newbank, een troost, uh, troostprijs voor John Newbank. Ja. ja, nou... Als Maxima en, en Willem-Alexander nou samen een troostliedje componeren voor John Eubank. Oh ja, dat is een leuk idee. Dat kan ook niet wat zijn. Ja. ja. Nee, ik vond het wordt leuk... toch een ceremonieel koningschap, dus hij heeft niet zoveel te doen, denk ik. Nee, precies. En dat watermanagement, water dat is ook wel klaar. Dat is ook langzaam... Ja, dat, dat denk ik niet, hoor. Denk dat er nog heel wat te water... Mee... Maar goed, dat hoeft hij niet zelf. te doen, ah, dan kan ik gewoon een beetje leiding aan geven. Goed gevaar. idee. Nou, Peter, bedankt, ja, ja, ja, dat, Dit was een constructieve bijdrage. Ja. Dat hoor je niet vaak. Dat je nee, wel. Heel goed, ja. Wat een geleuter. Zal het dan mezelf zijn? Ik hoop het niet. Neem jij maar, want ik ben maar Marlientje al Maar spijt. Hoi. Majesteit, bent u dat? Nee, met Willem. Oh, dit is ja, Willem dit. Met ja, met Willem. Ja. Hey, Willem. Drie figuren hey. in de lucht. De wee van... Ja. Jij nee, zou niet voor jij zal, van jij zal er wel stapel van gaan zijn, het koningslied, hè, drie, drie vingers maar, in de lucht, ah, de W van. Ja, ik ben het met jullie eens. Jezus. Dat lied, dat had geschreven moeten worden door Hans Dorrestein en Jules Deelder. Dat had een fantastisch nummer kunnen worden. Ja, maar, en nu zal het denk ik toch alleen ja. maar als Willem. tune gebruikt kunnen worden... als reclame nummertje ja. Willem. voor Willem. de Jagera. Kijk, de... Kijk hem daar staan. <laughs> Willem, hm. drie vingers in de lucht, de W van? De W van, WW? Ja hoor, ik ben er klaar mee. Van Willem! Uh, oh ja. Schongen, jongen jongen jongen Ik Kom. heb wel niet van de luisteraar dit hoor. Wat een geleute. Het kan haast geen toeval zijn dat we alweer een Ellie aan de telefoon hebben. Ja, ik ben er weer hoor. God mij, dan ben je weer. Nou, vertel het eens. Wat is er nou, veranderd sinds de laatste keer dat we elkaar zijn? Leuten... Jullie leuteren maar door. En ja. dan laat je net nog zo'n ander liedje horen. Je zou Walter even opzoeken. Wie? Ja, Walter Cruz. Ja, Walter maar die, maar hij, maar dat nou echt? Ja, maar dat lukt die kabouter even niet, joh. Ja, wel uh, ja, uh, nou. natuurlijk. Ach, dat gaat je een Weet je oor. wat hij nou zegt ja, ja, in onze oortjes? De computer is kapot. De computer is kapot, zegt is kapot? Dat is de allerberoerdste pokkersmoes die ik ooit heb gehoord... om Ellie's geen plezier te doen, kabouter. De computer is kapot. Het is echt een... Ah, dat maakt je uit. Nee, nou nee, laten is... Ellie even hangen, want ja. ik zoek het wel gewoon... Ja, Jan doet het computer. zelf wel even. Dat gewoon wel. even opzoeken, ja, want dan Ellie kun je het Ja, Jan, Hij is bezig, kom. hè? Ja. Hé, hey, luister nou ja. even. Nou, zeg ik word straks zo moe van jullie, luister dan ook eens naar mij. Je moet gewoon dat moet je even je opzoeken. Los? Je moet nou gewoon van die gekker worden, hè? Ellie, hou Ik wil gewoon word... een beetje beledigen in mijn eigen programma. Hier is het. Nee, je moet het gewoon even opzoeken. Ik ik heb het niet staan. Dat geeft het programma gewoon heel gezellig... Ja, dat noem ik gewoon een klotennummer, was, pijpen. Ellie pijpen. Tjonge jonge, wat, wat, oh, keine, keine, keine, wat een hoge heineke huis gedoezicht. Carnaval, ik heb een bloedhekel aan. Hé luister, je moet wel de goede aanklikken, hè. Was dit hem niet dan? Ja. Nee, dat was een verkeerde, verkeerde. Nou, nou goed, Ellie, sorry. bedankt voor je bijdrage. Ja, nou doe je best, hè. Ja, ja meid, uh, jij ook. Doeek. Wat een geleugde. Moet, moet die vrouw niet gaan slapen, joh. Ja, leuk. Nou, uh, dames en heren jongens en meisjes, uh, we hebben volgende week een uh, hele goede gast, Dat uh, is Afsin Elian, en dan uh, zullen we vertellen dat we dan zo eventjes wat dieper op de inhoud gaan. Want uh, ja, laten we zijn, we waren vandaag een beetje serieus. Het was heel serieus, maar als van die Elian wordt het helemaal waarschijnlijk diep en fantastisch. Ja, als dan dan het ook ook niet goed is, nou, zoek het dan ook lekker uit, zeg. Eh, uh, uh, Elian, volgende week. Ja, en deze week uh, ja, was het toch opmerkelijk. En die, het koningslieden wil ik eigenlijk niet zoveel meer over horen. Wanneer is die pokkerkroning eigenlijk? Ja, de dertigste of zo weet ik veel. Het allemaal worst allemaal Ik ben Republikein geworden. Oh. Nou, in ieder geval bedankt voor het luisteren naar Echte Jan. Uh, volgende week dus, ja, als van hele Jan. En uh, deze week zit het op. En dat vinden we helemaal niet erg, want we nee. zijn kapot. We willen naar bed. Ja. En geval, uh, dat scheidt niet zo nog in mijn hoofd ook. Oh. Nou, in ieder geval uh, bedankt voor het luisteren. De groetjes. En ook namens Jan, dag. Ja, dag. Nee, ook namens Jan, dag. Oh, namens Jan, dag. Tot zover Echte Janne. Echte Janne.